Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Steeds meer kinderen hebben zware jeugdzorg nodig, maar er is steeds minder geld beschikbaar. Bij de helft van de gemeente is het jaarbudget voor de jeugdzorg al op, blijkt uit onderzoek van de NOS en het Blad Binnenlands Bestuur. Vaak vullen ze het budget aan met geld uit andere potjes. Gemeenten zeggen dat de bezuinigingen te snel gaan en dat ze meer tijd nodig hebben om te investeren in preventie. Vrouwen hebben aanzienlijk meer slaapproblemen dan mannen, zo blijkt uit het grootste slaaponderzoek dat ooit in Nederland is uitgevoerd. 90% van de volwassenen slaapt 7 tot 9 uur, zoals is aanbevolen. Vrouwen slapen over het algemeen iets langer dan mannen, maar ze slapen ook een stuk slechter. Meer dan 10% van de vrouwen tussen de 41 en 65 gebruikt slaapmedicatie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 Er zijn in Nederland grote verschillen tussen de gemeentelijke lasten. Volgens seniorenorganisaties zijn vooral ouderen daarvan de dupe. Zo kan de eigen bijdrage aan thuiszorg per gemeente 500 euro verschillen. De oudere organisaties vinden dat te veel en willen dat het rijk maatregelen neemt. Het weer, hier en daar een bui, in het binnenland ook kans op een mistbank. Daarna af en toe zon, maar vooral vanmiddag ook buien en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 10 kilometer langzaam rijden tussen knopen Ipenburg en Zoeterwoude-Dorp. Tussen Knopenburgenveen en Zoeterwoude-Rijndijk ook 10 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Gouda en Reewijk. 13 kilometer A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido ambacht en Sliedrecht-Oost. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Houdingsveld-Giezendam 4 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 3 kilometer. A20, hoek van Holland richting Gouda tussen Plein en Moordrecht 7 kilometer. Ook 7 kilometer file op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Knopent A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar in beide richtingen 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomer. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zap.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 Welke so zaterdagavond er gebeurt het bij ZFM? Dan hoor je de 40 beste yeah, yeah, plaatsen yeah, yeah, van Europa in de Eurobreakdown. Zo ook vanavond weer. Tussen 7 en 9 gepresenteerd door onze collega Mike. En ook deze staat er natuurlijk nog steeds hier genoteerd. Yo, the Lion pain and strip that down, het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Test TV op kanaal 45. ZFM 24 uur per dag, ook op tv, zet FM TV. Kanaal 40, digitaal via Ziggo.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 Je zoekt even onder ZFM Software en je hebt hem op je, hem op je telefoon of tablet. Ja, voor Lex dan, hè, met een kapotte router. We're with you. Walking around the room singing stormy weather At 57 Mount Pleasant Street Well, it's the same room, but everything's different You can fight the sleep, but not the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 Dan van de hoop. know. Juist yes, yes, bij het Zovers uh, Nieuws in het kort hadden we er al even over. De Mega Loop Challenge uh, van afgelopen woensdag hier voor de kust. Wat gingen die kaiterservice te keer, zeg? Baan, waanzinnig. Het was allemaal live te volgen hè, op, de, op onze app. Dus het was grandioos. En met als een Zuid-Afrikaan wint de Red Bull Mega Loop Challenge 2017.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 En inderdaad, 5000 mensen, niet alleen uit Nederland... nee, ze kwamen uit heel Europa. Dan kwamen ze naar dit uh, geweldige spektakel kijken. Weer een goede reclame voor ons, Stadford. Zo dadelijk gaan we kijken naar het uh, weer voor de komende dagen. Nou, we zijn wel weer toe aan een beetje zon op Jan. He? Heb je dat uh, in petto of nee, niet? Ik ben druk op zoek naar het woord zon, maar ik ja, kom er niet nee, tegen. Nee. Oh. <laughs> nou, zo hoor je hoe het uh, de komende dag gaat worden hier in Zandvoort. Het weer van Rico Schreuder naar deze van Katja Kuku en Toussaint.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 Don't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 Yeah. Take a look in that mirror. Now tell me.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 Maar door met het uh, maken van iets. Zo, so, oké, okay, deze is wat hij like. Ja, het blijft gewoon een uh, leuke zing op. Morgen dus de open dag van de brandweer en de reddingsbrigade. Nou, joh, dat is juist voor Albert-Jan, dat gaat een knalfeest worden. Dus fijn dat ze daar... Uh, uh, wat is dit nou? Fijn dat ze daar uh, oordopjes uh, hebben, Albert-Jan. Uh, ja, zeker. Maar over, ja. Op, over opa's en oma's, hoor. Ja, ja, ja. En voor ja, iedereen uiteraard. Dus morgen dus uh, iedereen uh, welkom aan de Lineerstraat hier in Sonvoort nieuw North.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 Ze komen, ze komen zich te holen. Ze werden zich niet finden. Niemand wird zich finden, Nu bist bij mir!